9 uur na Netwijl met het NOS-journaal. Kinderombudsman Dullaert zegt dat ervaringen in Denemarken hem sterken in zijn overtuiging. dat het overhevelen van jeugdzorg naar de gemeenten. niet moet, worden sa niet moet samengaan met bezuinigingen. anders komen volgens hem kwetsbare kinderen in de knel. In Denemarken kostte de overgevelde zorg de eerste jaren juist meer geld. Pas na vier jaar was er een kleine besparing. De Duitse lijfwacht, die vandaag in Jemen werd doodgeschoten... probeerde te voorkomen dat de Duitse ambassadeur werd ontvoerd. Dat meldde Arabische media. Ambassadeur Carola Muller Holtkemper zou het doelwit van de drie aanvallers zijn geweest... toen ze uit een supermarkt in de hoofdstad Sanaa kwam. Ze wist te vluchten en ze is ongedeerd. Veel Westerse ambassades, ook de Duitse, waren in augustus twee weken dicht... vanwege een terreurdreiging van Al-Qaeda.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 Bij het Italiaanse eiland Lampedusa worden na de scheepsramp van vorige week nog steeds 150 mensen vermist. Sinds vanochtend zijn bij het scheepswrak 74 dode bootvluchtelingen geborgen. Daarmee komt het dodental op 185. Het schip zonk donderdag na een brand met aan boord zo'n 500 emigranten uit Eritrea. Van hen hebben 155 de ramp overleefd. Twaalf mensen hebben een uur lang ondersteboven gehangen... in een achtbaan in een pretpark in Zuid-Frankrijk. In Walibi, in Les Avenières, kwamen 28 bezoekers vast te zitten... toen de karretjes van de attracties plotseling stopten. De meesten konden hun karretjes snel verlaten... maar de mensen die vast zaten in de looping... hingen meer dan een uur 20 meter boven de grond... voor de brandweer hen kon bevrijden. Niemand raakte gewond. Het weer vanavond, vannacht en morgenochtend mogelijk mist. In de loop van de dag geregeld zon en het wordt een graad of 17. Dit was het NOS Journaal. De nieuwste mountainbikes en racefietsen.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 Holland-Doc Radio. Gepresenteerd door Vincent Bijlo. Goedenavond. Straks om tien voor tien oude liefde. Oude Belgische liefde van Christian en Angel. 59 jaar zijn zij al bij elkaar. Maar nu eerst kinderen van 0 tot 18... in het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht. Het Wilhelmina Kinderziekenhuis werd in 19... 1888 werd dat opgericht. Het was eerst in de binnenstad van Utrecht, Kerkstraat, daarna de nieuwe gracht. Maar nu zit dat alweer een aantal jaar op de Uithof, naast het uh, Academisch Ziekenhuis. Het bestaat 125 jaar. Het is het oudste kinderziekenhuis van Nederland. Als je er één dagje moet zijn, dan ga je naar de Chameleon. En moet je er langer blijven, dan ga je naar. Dolfijn, eekhoorn, pedikaan, leeuw, giraf... of je gaat naar afdeling Kikker. Kikker is een chirurgische afdeling. Daar liggen alle kinderen die geopereerd moeten worden... of net geopereerd zijn. 28 bedden, 4, 2 en 1 persoonskamers. De meeste kinderen verblijven daar 2 tot 5 dagen. Nou leek ons dat 125-jarig jubileum een hele goede aanleiding... om eens te gaan luisteren hoe het toegaat op deze afdeling Kikker. Programmamaker Rik Steggerda verbleef daar 24 uur lang. Wij gaan luisteren naar een dag en een nacht in het Wilhelmina kinderziekenhuis. Het afgelopen jaar was ik voor het eerst in het Wilhelmina kinderziekenhuis... Ik moest toen een minuut of tien wachten in de hal. Om mij heen liepen ouders met baby's met buisjes uit hun neus. Er waren allerlei schilderijen en kunstwerken om de boel te veraangenamen. Er was een brievenbus en een theater. Het was een ziekenhuis, maar het was ook geen ziekenhuis. In alle gangen en kamers rond mij stelde ik me zieke kinderen voor. Dat idee vond ik afschuwelijk en zinnenprikkelend tegelijk heeft me sindsdien niet losgelaten. Ik wil weten hoe het is om als kind hier te liggen. Hoe het is om als ouder een ziek kind te hebben. Ik wil weten hoe het is om in dit ziekenhuis te werken. Daarom breng ik de komende dag en nacht door in het Wilhelmina Kinderziekenhuis. Om een antwoord te krijgen op die vraag... in de ochtend. Tessa loopt met baby Roxy rondjes over afdeling Kikker. Loop je vaak rond met baby'tjes? Nou, we weten het niet meer zo goed, dus toen dacht ik dan ga maar even een rondje lopen. Wie weet het wordt ze een beetje rustiger. Het lijkt een klein beetje te helpen, dus dan blijf ik maar even lopen. Mag ik iets vragen terwijl we lopen? Ja, um, Kun je vertellen wat voor afdeling Kikker is? Nee, op Kikker liggen dus kinderen van 0 tot 18. Van baby's met aangeboren afwijkingen. Kinderen met voedingsproblemen. Tot uh, pubers met uh, een scooterongeval, zeg maar. Het is heel breed. Ja, is best wel breed, ja. Maar ja, dat vind ik ook wel leuk, want je hebt dus inderdaad veel... Uh, Heel, heel veel diverse dingen en dat maakt het ook wel afwisselend en uh, vind ik leuk, ja. ja. Sven is kind en huis in het Wilhelmina kinderziekenhuis. Hij is 17 en heeft sinds zijn geboorte een moeilijk hart. Waar word je vandaag geopereerd? Aan mijn pols. En wat is daarmee? Die heb ik een aantal weken geleden gebroken, een aantal maanden ondertussen al. Maar die is toen eigenlijk uh, verkeerd gegroeid uiteindelijk, waardoor ik hem nu niet meer kan draaien. En dat is allemaal uh, niet heel erg praktisch. Dus we gaan kijken of ze daar uh, nu wat aan kunnen gaan doen. Heeft het iets te maken met je hart of helemaal niks? Nee, eigenlijk helemaal niks. Gewoon pech? Het is uh, gewoon pech. Alleen uh, ja, met dit soort op operaties komt er wel de complicatie bij dat mijn uh, pacemaker goed ingesteld moet worden. Dat zullen ze ook zo gaan doen. Aangezien ze eigenlijk met stroompjes willen gaan werken. En als je met stroompjes gaat werken met een pacemaker, dat is niet zo'n goede combinatie. Want dan is er een kans dat die uitvalt. En dat uh, zou niet heel handig zijn. En wat was het dat je bij het mes gaat? Dit is mijn 35ste ziekenhuisopname. ik zou ze zien dat je Bent het? Dat je aan de praten. bent het? Nou ja, eigenlijk wel. Ja, het is uh, een beetje vast ritme zo. Ah, je zit hier niet tegenop. op? Nee, hier niet eigenlijk. Het is, uh, ik heb wel erger meegemaakt, zeg maar. Dus dat, uh... Zo, goedemorgen. Ik ben Dr. Kruimer? Hallo. Zo, ja. ja, dat was vroeg op, hè, denk ik. Ja. Ja. Ja. Maar zo is dat nou eenmaal in ons vak. We beginnen vroeg. Jij moet wel helemaal vroeg op, als je nog van ver moet komen. Uh, wij gaan aan je arm opereren. En dat is je linkerarm, nog steeds. Ja, nog steeds. <laughs> nou, dan ga ik daar een stipje op zetten. Ik kan er ook een poppetje van maken, maar dat zal ik maar niet doen. <laughs> voor jou. Maar voor kinderen maken ik er altijd een poppetje van. Zo. Oh, Twee mannen. hoofdjes. <laughs> Zie je, en hij lacht. Zie je? Oké, okay, dan wordt het vastgoed. Ja. Ja? Okay. Prima. Ja, we hebben ja. daar gisteren uitgebreid ja. over gesproken. Ja. Uh, dus in principe uh, zullen we inspelen op de situatie zelf. En wel rekenen dat je in het gips zit. Ja. Had jij nog vragen, Sven? Nee, nee? verder niet. Nee. We gaan ervoor. Ja? ja? Komt goed. Hoi, mijn ja. beste. Oké, okay, ja? bedankt. Tot straks. Tot straks, hè? Tessa is onderweg naar Baby Mout. Zeg maar, dit is wel je werk, maar je hebt altijd wel een kaas, zeg maar. Ja, ze noemen dat dan een beetje, maar die slipt er dan een beetje in soort van. Weet je wel dat je bijvoorbeeld met een gezin of met een kindje een band krijgt... En dan is het soms wel lastig als het of niet goed gaat. En soms ook best wel uh, gek. Dan gaat een kindje weer in huis naar huis na zoveel maanden. En dan is het hartstikke leuk natuurlijk, maar dan <lacht> zie je elkaar zeg maar niet meer. Hé, hey, maatje, lampje. Ze oh, net een beetje aan het wakker worden. Hé, hey. oh. ga je vandaag lekker naar huis met papa en mama? Nou ja, ze is nu een jaar en twee oh. maanden. En nou, ze heeft, denk ik, nou, ze echt, zeker negen maanden van haar leven nou, in het ziekenhuis geleden. Ja, Dat is misschien leven, maar heel vaak ook heel vaak dat ze weer terug moest komen. En nu mag ze eindelijk gaan. En dat is heel leuk, maar dat is dan ook wel een beetje dat ik denk, oh ja, dan is ze vannacht thuis. <laughs> en hey, Moutje? Ik ben Janneke Baars en dit is mijn dochter Mout Geerdes. En hoe gaat het met Mout? Nou, inmiddels gaat het heel goed met Mout. Dus ze uh, heeft een lange weg uh, gehad. Een nieuwe lever gekregen, alsof het niks is. En uh, nou, het is een wereld van verschil. Ik heb me vooral gerealiseerd dat, dat niemand, niemand wist hoe het zou aflopen. Dus ja, dan kan ik me heel erg zorgen gaan maken om een slechte afloop. Maar uh, ja, dat heeft heel weinig nut. Behalve wat ik ermee bereik is dat ik me heel erg beroerd zou voelen. door. Dus dat heb ik niet gedaan. En, en dat is... Uh... Dat is ook gelukt, want, nou ja, je kan wel zeggen, doe het niet, maar... Nee, ik heb het echt per dag, uh, per dag bekeken, elke dag uh, dat zij er was. En zij is ook heel vrolijk. Dat scheelt ook. Uh, hoe ziek ze ook is geweest, ze uh, is altijd blijven lachen. En nou ja, als je kind ziet en het lacht, dan is dat snel goed. Dan heb ik in ieder geval ook af en toe gewoon uh, momenten gehad... dat ik vergat dat ze in het ziekenhuis lag. De enige reële optie is er het beste van maken. En ik denk dat uiteindelijk... Uh, hoop ik tenminste dat, dat alle ouders dat inzien. Okay. En dat is tenminste uh, iets wat ik inzien, ook voor haar. Want ja, als ik de hele dag constant ga lopen, wat erg, wat erg... Het lijkt mij vreselijk als mijn ouders constant om mij verdriet zouden hebben... om hoe, hoe ziek ik ben, of wat ik, als ik iets zou uh, hebben. Ze is meer dan alleen dat ze ook ziek is. Het is ook gewoon, <laughs> gewoon een, uh, een meisje dat ook recht heeft op... Uh, zo goed mogelijk toekomst. En ik denk dat, dat de meeste ouders die je spreekt, dat allemaal wel uh, zo hebben. Voor je vader. Zeven Goedemorgen. Het is tien voor acht. De ochtenddienst begint. En Vincent, ja, is die al even? Ja, ja Puk staat ja. <laughs> oh. ja. hier achter. Oh. Valt dat Puck? Bij wie? Vincent. Vincent. Heb een... is dat nou nee, een... Ik heb ja. drie kinderen. Er zijn Puk achter geschreven. Maar... Ook niet oh. op mijn briefje. Oh, nou, dat is ook van Nee. Ik moet even aan de nachtjes vragen, Sofie is, is dat later, hoorde okay. uh, ik niet. Oké. En verder, wat heb ik nu nog op uh, planning staan? Dat er eindinformatie is met Chantal, Annemieke, Margriet en een kwart over 2. Dat er mogelijk geluidsoverlast kan zijn in verband met de werkzaamheden in het zwembad. En visio. kantoordag. Yes, are we Dismissed. Ja, gaan we okay, lekker lezen. Fijne dag. Oké. Afdeling kikker met Laura. Hoi. Oh, geen idee. Ga ik heel even kijken. Ja, één moment. Ja. Geweldig, is wakker. En die wilde papa en mama komen. Ja, en dan hebben wij papa en mama gebeld, hè? Mama. Mama komt eraan. Ja. Mama is even in, de in het huis. en dan komen ze hier naartoe. Het is jammer. We gaan een andere Sesumstraat zoeken. Kijk of we Pino hier... Kijk eens, kijk eens. Ja, ja Sesamstraat. Dat is leuk. Sven is aangekomen op de holding en wacht tot hij geopereerd gaat worden. Ben je klaar, voor? Ja, hoor. Ja? ja. Hey, heel veel succes. Dus ja, tot straks. Dankjewel. Tot straks. Doe je best. Ja. goed. Doe, doe. Slaat lekker. Tot zo. En straks Dr. Kramer. Welkom. Tot ook. Veel heel sterkte. Ja? ja. ja. ja? ja. ja. Oké. Okay. Mag ik ja. eerst wel een ja. ja. Nou, dokter Blank zet de basement erom. Ja. Om het boten Komt allemaal. Ja, dat komt allemaal goed. Ja, nee, Zet maar, mij maar zijn naam even op, op de primair. <laughs> ja, leuk spelletje. Sven, ja. goed dag. Ja, ja. dag. Kom, goed. je wacht even ja. openen, Hier wachten? Ja. ja, je mag even hier wachten. Dat is goed, tot spreekt Ik praat dan even met dokter Schuurman samen. Met koper, ja. Ach, ja, dat is goed. Ja, ja. ja prima. Okay. De moeder van Sven wacht op ja. haar man. Ze vertelt over de hulp die ze aangeboden kreeg toen Sven net geboren was. Toen uh, Sven hier kwam op het week, uh, in het WKZ, zeg maar met twee weken oud... toen kregen we eigenlijk een dag later kregen we de vraag van de verpleegkundige... van goh, uh, willen jullie een gesprekje met een maatschappelijk werker? En dan puur eigenlijk om, uh, om eens even te praten over wat er allemaal over je heen komt. Omdat we toen, we dachten eigenlijk dat eerst één kleine hartafwijking had en dan bleken er zes te zijn. Dus dan, ja, stort je wereld heel erg in... En hij heeft ons heel erg begeleid, ook uh, in het bespreken van uh, hoe het is met elkaar, als, als partners, als je, als je kind langdurig in het ziekenhuis ligt. Maar ook hoe het is voor je andere kind thuis. Dus we zijn jarenlang heel veel bij hem ook altijd geweest. En op een gegeven moment, als we ook weer terugkwamen voor een operatie, dan was hij er ook altijd weer. Wij kennen hem eigenlijk heel goed. Dus mm -hmm. hij, uh, ja, en dan is het op een gegeven moment weer op een laag pitje, als het weer beter gaat, zeg maar. Maar die steun is wel heel goed geweest voor ons. Hij besprak ook hoe het is dat je eigenlijk zo geleefd wordt dat je ook in je, je dat zeggen, in je vriendenkringen... snap je de gesprekken van mensen soms niet meer als je kind heel erg ziek is. Want dan, ja, ik noem het maar een beetje koets- en kalfjespraatjes. Dat mensen dan gaan praten over van, uh, waar de brie bijvoorbeeld het goedkoopst is... of welk wasmiddel uh, makkelijker uh, te gebruiken is. Dan denk je, waar hebben jullie het in vredesnaam over? Want je bent zelf heel erg met leven en dood bezig. En dat heeft hij toen ook uitgelegd aan ons. Van dat dat heel normaal is, dat je met ja, wat oppervlakkige vrienden dan op dat moment gewoon eigenlijk niet, ja, daar ook niet meer graag heen gaat. Omdat je gewoon het gevoel hebt van, zij leven in een hele andere wereld als wij. En ik vroeg dat ook als Sven, levert het ook nog iets op? Het ziek zijn? Ja, dat ik een veel gelukkiger mens ben geworden. Ja, dat vind ik echt. En je gaat anders de wereld in kijken. Dat hadden we toen al eigenlijk, toen hij uh, geboren was. En wij reden, toen woonden we nog in en toen reden we terug naar huis. En op een gegeven moment... Ja, dan reed ik langs die weilanden en dan kijk je... Het is net alsof de natuur opeens heel anders is. Alsof die weilanden opeens veel mooier zijn. En ons motto van het gezin is ook altijd samen zijn we sterk. En wij zeggen ook altijd het allerbelangrijkste in je leven is... gelukkig zijn met elkaar. En dat zijn we ook als gezin nog steeds. Heel gelukkig. We hebben al heel veel ellende meegemaakt, maar we zijn samen gewoon ontzettend sterk. Maar dat is versterkt doordat hij ziek werd? Ja. Kijk eens, een lekker kopje thee. Was het lekker? Het is rond 12 twaalf uur. De lunch wordt verzorgd. Heb je genoeg gehad en nog iets anders? Daarna wordt er tot twee uur gerust. Waar Sven al een heel ziekenhuisleven achter zich heeft, staat de 14 maanden oude Mees pas aan het begin. Hij is geboren met een nog onbekende genetische aandoening. Er staan vandaag verschillende operaties voor hem op het programma. Zijn ouders staan op het punt hem naar de OK te brengen. Mees is uh, afgelopen juni een jaar geworden, dus hij is uh, 14 maanden. Maar hij heeft wel een, uh, ja, een gigantische ontwikkelingsachterstand, Eigenlijk vanaf zijn geboorte heeft hij zich nauwelijks ontwikkeld. Hij, hij is gegroeid en dat is eigenlijk ook het enige. Dus, uh... En waarvoor moet hij naar de OK? Voor een uh, heleboel zaken. Uh, hij krijgt een uh, gastostoma, een zogenaamde buikzonde, zeg maar... Een leasebreuk gaan ze verhelpen. Ze killermandelen gaan ze verwijderen omdat hij daar last van heeft. Een navelbreuk gaan ze meteen verhelpen. En omdat hij niks ziet, gaan ze ook aan de achterkant van zijn ogen kijken. Alles wat hij zich gaat ontwikkelen is voor ons meegenomen en positief. Maar ja, op zich zijn onze verwachtingen niet al te hoog hoor. Dus, Ik Ik ben van de kinderchirurgie. Hoi Goed ja, Goeiedag, zeg. Hoi. Zo. Het is wel heel spannend, Mooi. hè? Ja. Dus natuurlijk, er zoveel organisatie. maar Het is ja. maar, ja. Hij heeft dat ik gewoon vecht. Dus Ik ga ervan uit dat hij het ook doet. Let's go. Het is helemaal lekker rustig, hè? Dat vind ik fijn. Ik ben het een held, je. Ja. Dit is een, uh, een pijnliniaal, zoals we dat noemen. Een, uh, een visueel analoge schaal ja, nee, uh, nee, uh, waarmee nee, kinderen dus hun pijn nee, kunnen aangeven. Nee, uh, uh, uh, uh, uh, ben je heel klein, dan kan je dat doen ja. door middel van een gezichtje. Je hebt je een lachend gezichtje en dat is eigenlijk een nul, geen pijn. En een huilend gezichtje en dat zou een tien kunnen zijn, heel veel pijn. En wij geven dan de schaal aan de kinderen en leggen de uh, manier van pijnmeten uit. En dan mogen ze of een gezichtje aanwijzen en als ze al wat groter zijn, ja of zes, zeven, dan mogen ze een cijfer aangeven, één tot en met tien. Kinderen mogen zelf het lineaaltje ook vasthouden en dan kunnen ze dus met het schuifje kunnen ze hem naar het cijfertje zetten of naar het gezichtje. Sommige kinderen zitten heel gebiologeerd te kijken. en moeten dan lachen. en dan zetten ze hem al lachend op het huilende gezichtje. Nou, dan snappen ze hem niet. En dan zeg ik wel eens. hé, hey, maar je lacht. en je zet hem bij het huilende kindje. Dat klopt toch niet? En dan denken de kinderen. oh ja, en dan gaan ze opnieuw nadenken. Heel goed. Sven mag gehaald worden. Zijn Deze je magnetjes gesneden hoor. Ja, ja, en hebben ze die losse botstukjes eruit gehaald? Nee. Of niet? nee. Dat is kalk. Was is dat kalk? Ja. ja. En. Uh, oh. Ze hebben wel een stukje van je ellepijp afgezaagd. Lukt het toch om stilte hoor? Nou, ja hoor. Je moet alles even een beetje rustig houden hoor. Ja, ik heb alleen maar toen. De ja, ik ging niet echt heel klein. Want het ligt niet want dat hebben ze best snel gedaan eigenlijk. Ja. Dat ze zeiden twee uur, maar dat hebben misschien twee uur Nee, we dachten eerst ook dat ze het misschien dat eenvoudig op ons was, maar dat is dan weer niet zo. Maar dus hoe lang is het ligt licht keel? Dat weet ik niet. Niet zo lang. Ja. Ja. En ja. ja. ja, dat wij dan als jullie terug Hoi, hey, Sven. Hey. Nou, ja. Je goed wakker, hè? Ja, bijna. Ah, ja, prima. <laughs> nou, we hebben de operatie zo gedaan dat je in ieder geval niet veel pijn hebt. Dus ik heb aan de anesthesist gevraagd om je apart te verdoven, je arm. Dat hadden we van tevoren ook Leuk. besproken. Geef hem een gegeven inderdaad dat hij uh, platgelegd was. Ja, precies. Hij is inderdaad zo ja. dus mooi uitgedrukt platgelegd, maar hij, je voelt ja. gewoon, je hebt geen pijn. De operatie is goed gegaan. Dat was, uh, Inderdaad, wat we ook dachten. Dat is dus uh, er een verschuiving opgetreden was tussen de, het spaakbeen en de ellepijn. Waardoor eigenlijk littekenweefsel ertussen gekomen was. Dus die bandjes ja. die zijn gescheurd geweest. Maar dan komt er littekenweefsel tussen en dan krijg je hem ook niet meer op zijn plaats. Dus we hebben het gevricht geopereerd, ja. uh, dat weefsel weer weggehaald. Wat zich gevormd dat littekenweefsel. Uh, vervolgens het gewricht hersteld. Ja. Uh, dus dat hij goed op zijn plaats blijft. En toen weer het kapsel gehecht, de bandjes hersteld enzovoort. Akkoord? Ja. Heb jij nog vragen nu? Is nee, nog even. Is het, duidelijk, is het denk ik. duidelijk wat ik verteld heb? Ja. Ja? Kun je het, ja. Kun je het herhalen? Kun je zeggen wat. Nou ja, niet, uh, geen gewicht uh, ja, gebruiken, gewicht op ja. En uh, gewoon uh, een beetje beweging, dat kan wel. Precies. Ja. Om het een beetje okay. soepel te houden. Ja. Goed, ja. wij zien elkaar vanmiddag weer. Ja? ja? Hartstikke prima. prima. Voor u ook alles duidelijk, ja. hè? Ja, ook. Als ja, papa, helemaal, helemaal duidelijk. Ja. ja. ja. ja. Oké, okay. tot, tot, tot, tot ziens. Mees is na zijn operatie naar de intensive care gebracht. Zijn ouders zijn bij hem. Hoe is de operatie? gegaan? Ja, goed. Het is echt goed gegaan. Allemaal ja, uh, kort ingrepen, maar ze moesten natuurlijk wachten. Daarom duurde het zo lang. Tot de volgende uh, was die kon opereren, zou ik maar zeggen. Maar nee, hij heeft het echt goed gedaan. Ja. En hij was aan een beademing toen die uh, ja, uitslaapkamer lag? E ja, die beademing hebben ze vrij snel uitgehaald. Want hij deed het gewoon zelf goed. En waarom hij naar nou de IC is gebracht, is meer. Uh, ja, hij was echt heel oncomfortabel. Gewoon preventief even een nachtje hier, gewoon uh, de boel even goed in de gaten houden, op alle kanten monitoren. En hier zit er net iets direct erop. Dus, uh, maar uh, hij, is, ja, hij heeft natuurlijk uh, hij heeft nou wel wat morfine. Daardoor is hij natuurlijk ook vrij rustig. Maar, uh, hij lijkt niet oncomfortabel. Een beetje verhoging heeft hij wel. Maar op zich uh, niks spectaculairs uh, op dit moment. Hij, weet gewoon, uh, hij heeft gewoon die Achterstand heeft hij. Alleen onze idee is gewoon dat hij... Uh, we willen hem comfort bieden. En ja, dit zijn een aantal zaken om hem comfort te bieden. Zeg maar, wat, nou, wat er nou gebeurt Dus Het is die die eruit zijn gehaald. Waardoor zijn ademhaling mogelijk uh, wat, wat, wat uh, eenvoudiger zal gaan. Ja, en die gastverstoot maar natuurlijk uh, waarmee zijn voeding... Uh, op een andere manier naar binnen kan lopen. Ja. En wat betekent die... Uh, heeft het nog een naam, die genetische afwijking die heeft weet dat? Het. het heeft nog geen naam. Dat, uh, we hebben tot nu toe gezegd dat het is het syntroon van Mees dat die heeft. Maar uh, hoe heet het, uh, uh, de, de DNA-onderzoeken lopen eigenlijk nog steeds. Wat, wat in ieder geval vast staat, is een heel, een heel zeldzaam iets. iets is het in ieder geval. Dus, uh, en waar ja. heeft die genetische afwijking dan betrekking uh, op? Ja, een hoge spierspanning, uh, ja, gewoon niet, niet, niet de juiste aansturing van, van de lichamelijke functies zeg maar en, uh, ja, waardoor die is zoals hij nu is, uh, gewoon, uh, ja, hij kan in principe heel weinig. Maar het betekent dus ook nooit dat de artsen kunnen ook omdat ze het niet kennen geen voorspelling doen over nee. dus dit nee. kun je verwachten. Of... Nee. nee. Dus voor jullie is dat Ma ook een soort uh... groot vraagstuk. Ja, ja. ja. Hij heeft. Uh... Ja, afgelopen jaar we hebben we een periode gehad dat we maar een dag vooruit durven kijken. Ja, nou zijn we al zover dat we bij spreken. Een week of enkele weken vooruit durven kijken. Maar ook, ook niet verder, zeg maar, nee. Dus, uh... Wij zijn allebei gedoopt. Allebei, ja, niet echt, ja, geloof ik me wel. Ja, we ja, geloven er wel, zou ik maar zeggen. Toen ik is eens, hoe kan dit? Hoe kan iemand, als echt iemand zou bestaan, in een kind zoveel pijn aandoen? Dus Dat was ik echt heel boos. Hij had zoveel pijn. Hij was, echt, hij was gewoon echt, ja, constant oncomfortabel. Constant. Daar ben ik heel boos om geweest. Het is eigenlijk, als je goed als je, weet, een soort rouwproces waar we het afgelopen jaar zijn, doorheen zijn gegaan. Zeg maar, de eerste half jaar hebben we een heleboel ja, moeite moeten doen om het te accepteren. En zeg maar, het tweede half jaar, dus, zijn we ons leven weer op gaan pakken: uh, de dingen organiseren en regelen om het voor onszelf ook draagbaar te maken. Uh, ja. Dus de, de juiste uh, zorg en verzorging en verpleging voor hem. Uh, te regelen, waardoor wij zelf ook ja, regelmatig de mogelijkheid hebben om ons eigen ding te doen en ook de aandacht te besteden aan andere zaken dan het verzorgen en verplegen van mees. Ja. De zon zakt langzaam: de avond breekt aan. Het is wat rustiger op de afdeling. Alle operaties zijn voorbij, veel kinderen liggen al in bed en het laatste bezoek gaat naar huis. Door alle drukte wordt er noodgedwongen op de afdeling gegeten. Het is half acht. En wat staat er voor vanavond nog op het programma? Nou, dat is dus elke avond heel wisselend. Het ligt heel erg aan wat voor kinderen ja, Maar ze vaak een beetje controles doen en voeding geven. En... Alle peuters en kleuters die liggen zoveel mogelijk te slapen al. Nee. Mm -hmm. Voor zevenen hoop ja. je dat een beetje rond te hebben. Medicijnen uh, geven. Ja. En baby's, ja, die moeten gewoon uh, drinken om de drie uur. Dus uh, die, uh, daar ben je dan nog wel even mee bezig. In gesprekjes met ouders ja, schrijven kan zomaar zijn dat je ineens een opname er weer tussendoor gaat maar dat kan nu vandaag niet want in principe liggen we over vol. Ja, ja nee dat is niet meer mm. oh ja want sam komt ja. zo terug ja. en dan kan het ook soms van nee, doen, dan is het klaar hmm. ik ja Ben kijkt de tv in bed. Hij heeft een belangrijke rol gespeeld in de geschiedenis van het WKZ. Vanmorgen ging het over uh, toen je twaalf was dat je dat de afdeling cardiologie hier dicht moest. Ja. Wat heb je toen Tot. gedaan? Uh, toen ik dat hoorde ben ik een handtekeningactie gestart uiteindelijk. En uh, daardoor is er eigenlijk ook mede voor gezorgd dat het uiteindelijk open is gebleven hier. Gelukkig. En weet dus, je uh, nog waarom het moest? Um, dat had met uh, kwantiteit te maken hier. En dat uh, was omdat uh, eigenlijk deze afdeling zeg maar, van het ziekenhuis niet genoeg uh, patiënten had. Volgens uh, de Tweede Kamer dan. Um, om nog open te mogen blijven. Uh, wat eigenlijk inhield van... De kwaliteit was er wel, maar de kwantiteit was er niet. Dus ze moesten maar sluiten. En uh, mede door uh, die handtekeningactie is het uiteindelijk opengebleven... omdat dat eigenlijk het bewijs was dat uh, heel veel mensen daar ook tegen waren... Tegen, tegen dat besluit om deze afdeling te laten sluiten. Het is rond tien als de avonddienst haar taken overdraagt aan de nachtdienst. Roxy gaat redelijk goed. Hij heeft een celestik met TPN en fies zout op stand 1. Krijgt moedermelk via de spuitpomp op stand 12 over de gastroestomen. Moet om 1 uur meer om uh, Nou, die had een hele slechte avond. Heel veel pijn. Ligt nu op elkaar. Moet je even Marie vragen wat ze er precies gingen doen? Ze verwachten toch een een of andere obstructie volgens mij. Maar hoe of wat? Hij krijgt een epische roulette je en slapen. Een, een, een uurtje geleden of zo, denk ik. Antonie van Acht is een paar dagen geleden geopereerd. Maar vandaag heeft hij opnieuw last gekregen van zijn buik. Er is besloten dat hij vanavond geopereerd moet worden. Zijn moeder wacht af in de ouderkamer. Het begon dat hij lijken wit was. Ik bleek dat hij een hele lage hb te hebben. Dus we moesten eigenlijk gelijk door naar het ziekenhuis. Toen zijn we ons lokale ziekenhuis geweest en uh, die zeiden dat we beter hierheen konden gaan. Dat hebben we zaterdag gedaan. Hij is eergisteren geopereerd. Ja, hebben ze een uh, kiste, soort kieste weggehaald. Fuck, Ze noemen ze het een mekkel, divertikel. Maar vanmiddag kreeg hij uh, opnieuw pijn. En uh, dat is gebleven. Mama, ik kan dit niet. Mama, waarom ik? Ja, ja ik wil niet. Ja. Geen keus. Ik hij is nog maar acht. Het is kwetsbaar, zo jong. Ja. Het fijne van dit ziekenhuis, is dat ze wel heel veel goede zorg hebben. En veel uh, kennis. En daarnaast blijf ik geloven dat het allemaal in Gods hand ligt. wil hem heel graag, maar dat hij beslist uiteindelijk. En zo voel ik het ook. Kan ik het ook loslaten. We krijgen de kennis en de vaardigheden. En het is blij dat we, ja, ook dankbaar dat ik hier in Nederland mag wonen. He? We hebben zoveel. We hebben zoveel. Ja, waar ik zelf erg mee worstel en ik vind dat heel makkelijk om te zeggen... en ik heb altijd gezegd van, ik vind het zo, maar als het aan mezelf komt... dan weet ik niet hoe ik erover zal denken. Maar wij Westerse denken altijd heel erg dat we altijd 100% gezond moeten zijn... en dat ons leven draait om gezond zijn. Zo, wat is nou gezondheid? Het ja, kan 90, 80 en dan kan het leven nog goed zijn. Het, het, en, en wij Westen kunnen altijd alles maken... terwijl de andere 90% van de wereld dat niet kan. En die leeft met wat ze krijgen... En... Dat is misschien maar een fractie van wat wij hebben. Hoi. Je um, moet Ja. Zal ik, meelopen? ik denk dat het ja. de kamer is. Ja. ik dat even gezegd. Ja. Goed, iemand Ik ben Oké. Nou, goed Ja. Het is heel goed dat we gedaan hebben. Ja. Ja. Nee, wat we gevonden hebben is een verkleving, rechtsonder in de buik. Die, ja, waarschijnlijk te maken had met die divertikel die daar verplakt zat. Mm -hmm. Wat ook opviel toen we op de tafel hadden, mm -hmm. is dat die linkerbuik waar hij zo'n last van had, ja? dat hij ook meer gezwollen was. En toen we ja. dichterbij erbij keken, was hij ook wat blauwiger. Dus eigenlijk heeft hij een boethuitstotting. En er zit daarnaast ook veel... Ja. Uh, ontlasting en vocht in het uh, in de dikke darm ook, he. dus na die voorbij die verkleining, ja. zit er ook heel veel in die, in die dikke darm. Dat moet van achter dan weer uh, benaderd worden met het spoelen. Ja. Wij lopen naar de open. Ja. Nou, hoe we het vandaag ook gespunten hebben, kan er niet echt veel. Nee, dus heeft die klisme wel ja. oh, wat. de vandalen. Ja, klopt, nou, dat is wel wat eigenlijk. Okay. Nou, ja, maar dus zitten we dus, er dus toch nog veel. Ja. ja, dat is niet goed. Hè? Oh, wat is Mag ja, ik hier doen? Uh, Dit ja. is van de Ja. Welkom. Het ja. is goed gegaan uh, ja. met alles gezien. Ik heb eerst een prikje boven bovenspelen gegeven voor de pijnbestrijding. En hij ligt nog lekker te slapen. Ja. Dus ik heb het gevoel dat die pijnbestrijding goed zit. Ja. Vorige keer uh, nam hij ook de tijd. Goed zo. <laughs> Je hebt ook de tijd. Ik heb ook de tijd. Ja, oh, kijk eens. Uh, het klinkt wel als... moest. toontje, toontje, nou. Ja goed. mama. ja, hoorde wel maar. Ja, nee, zijn de ogen nog een beetje zwaar? <laughs> ja. Het was vanavond ook ja. hij wou wel maar. hij hoorde alles. en hey. wel een paar goede zuchten nemen. niep. Hey. zo. Hij is klaar hè? toontje. Uitslaapkamer. Oh, we gaan zo lekker verder slapen. Je moet nu even wakker worden. Even laten zien dat je er weer bent. Ja, dan kan je zo in de eigen kamer verder slapen. Hé, hey, toontje. Je mag wakker worden. Nee. Hey. mag nog verder slapen. Hij is, uh... is het Hij is actief genoeg om onze uh, kamer te sturen. Ik bellen hem wel. Ik Ga een beetje een beetje een nu een Oké, een zo. een zo. Let's go. een uh, je bent zoals ik beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een Um, en nou, ik dacht dat wil je vast wel weten. <laughs> ja, heel graag. En dan moet je ook gelijk even wat medicatie van hem veranderen als je wil. Nou, hij heeft nu nog paracetamol op oranje staan. Maar dat wilde ik graag IV geven. Um, ja, dat was het, geloof ik. Ja. Oké, okay, doei. zo komt het zo laat. Het is half twee. Er is een meisje dat niet kan slapen vanwege de pijn aan haar rug. Er wordt overlegd wat nu te doen. Ze heeft gisteravond een themense gehad, maar dat heeft eigenlijk niks gedaan. Nee, morgen ja, ze Ze ligt nu nog steeds wakker. Ja, we hebben de hele laat voor iets anders. Ja. Tot twee. Het enige jaar. wat je nog kan geven is een wat? Ja. Voor Goed inslapen. Ja. Wauw, dat is nu ook hard te laat. Ja, maar ja. Ik kan het wel Olivia vragen. Ja. Ja, ik heb er nog even Ik heb er een oude draad vinden. Ja, ja. ja Ligt je ook maar een beetje te pieken, ja. dan kan je geen kans doen. Ja. Maar het is een heel groot, meisje, dus ik weet niet hoeveel milligrams ze heeft gehad. Het is wel nog 14. Ja. ja. Zou haar beter 20 kunnen geven? Um, ik geef het uh, patiëntenbord. Hebben ze helemaal schoongemaakt, mijn collega's? Zodat ik het weer helemaal netjes in mag vullen. Zodat uh, dagdienst kan zien welke kinderen waar liggen en uh, voor welke kinderen ze moeten zorgen. Ja. De avonddienst is kunnen L, Margriet, Chantal en Tamara. Op het meisje dat last heeft van haar rug na, slaapt iedereen. Ga je weer rondjes lopen? Ja, ik ga weer rondjes lopen, je yes, eerste hobby. Het is hetzelfde tijdstip, hè? Het hetzelfde probleem ook. Het is goed wakker, volgens mij. Het is heel wakker. Ja. ja. Het is niet echt een eleverende wandeling aangezien. Continu hetzelfde rondje loopt. je ja, dat doe je op de radio, toch? Nee. Het lijkt net een klein nestje met vogeltjes, ja. zo. Als ja, je hier binnenkomt. Uh, ja, leuk. Nog nieuws uh, over nou, aan het front? front? Ja, ja. Nou, dit front. Vandaar ja, dat ik hier achter sta, dames. Goedemorgen, ik ben dokter Olivia. En ik wil mijn infuusje prikken. Dat heb je vast wel eerder gehad, of niet? Ja, of ik denk, dus je weet precies hoe dat gaat, of niet? Dat je, dat je heel stil moet zitten. hè? Ik ben eerst op de afdeling gekomen en daarna naar de IC. Nee, gisteren, gisteren, gelijk uit elkaar. Ik zei wel tegen Laura ja. en de weet niet of een hele goede is van Laura? Ik weet niet hoe ver je zit. Kou gaat, hè? Ja, Goedemorgen, weer, Hoofdbol. Hoi, hey. Sam, goedemorgen. Ja. Ah. Zo, dan ben ik weer oh. dokter Kruimer. Ja. Hoe is het met Sam? Uh, ja, dat gaat. Ja, oké. Okay. Na 24 uur verlaat ik afdeling Kikker met een hoofd vol verhalen. Ik heb een dag en een nacht doorgebracht in een indrukwekkende wereld. Afdeling Kikker gaat nu verder zonder mij. Als een trein die is vertrokken. En voor ik goed en wel afscheid genomen heb, begint alweer het gewone leven. Hallo, mag je espresso alsjeblieft? Ja. Een enkel of een dubbel? Een enkel is wel goed, denk ik. En een broodje. Ik heb uh, vier soorten stokbroodjes. Ja? Ik heb met geitenkaas, tomaatjes en sla en groene pesto. Kaas gezond. Brie met walnoten, honing en sla. En benen met mosterdressing en tomaatjes. Een dag en een nacht in het Wilhelmine kinderziekenhuis. Het was een NTR-documentaire gemaakt door Rick Sterrada, Techniek Arno Peters, eindredactie, Ottoline Rijks. Met heel veel dank aan iedereen van afdeling Kikker van het Wilhelmine kinderziekenhuis. En dat bestaat dus 125 jaar, dat ziekenhuis. Dat wordt uitgebreid gevierd, maar het mooiste cadeau dat het ziekenhuis zich kan wensen, is nog wel een nieuwe kinderintensive care. De oude is namelijk erg krap. Weinig privacy, dunne gordijnen tussen alle bedden. Dat moet hoognodig vernieuwd worden, die intensive care. Er is inmiddels 887.960 euro gestart. Dat is de laatste stand die hier op mijn schermpje staat. En u kunt helpen om dat bedrag omhoog te krijgen. En hoe dat leest u op 125 jaar WKZ .nl. 125 jaar WKZ .nl. Mocht u willen reageren, dames en heren, op deze documentaire of op alles wat wij doen, www.hollanddoc.nl/radio. www.hollanddoc.nl/radio. En mailen kan ook naar redactie hollanddoc.nl. Redactie, apostatie hollanddoc.nl. Het is tijd voor hele lange liefde. Er bestaan geen mensen die al net zo lang bij elkaar zijn als het Wilhelmina Kinderziekenhuis oud is, 125 jaar, maar dat gaat wellicht toch in de 21ste eeuw, met iedereen die ouder wordt, toch nog wel ergens een keer gebeuren, denk ik. Ingeloes Stol, zij bezoekt deze week stellen die al ongelooflijk lang bij elkaar zijn. Jazeker, ja jazeker, jazeker. Ze zijn er nog, ze zijn er nog. Ook al lijkt het soms heel anders. Ik las overigens van de week zelfs een verhaal van een man van 87... die nog wilde scheiden van zijn vrouw. Maar dat even terzijde. Wij gingen naar Ingeloes opa en oma. We gingen naar een Haags Heren Society-stel die al lang bij elkaar waren. En vandaag gaan wij... Naar België. Wij gaan naar Christian en Angèle. In oude liefde roest niet. Gaat het, liefde? Ja, ja. Zet hem aan. Voilà, voilà, voilà, voilà. Nou moet ik hier nog een beetje licht krijgen. Zonder het licht? niet? het. Zie je dat? Nee. Ja, die jongen, kom. is een beetje die vorm komen, hè? Ja, ja. Die, uh... ja, je moet er een beetje in komen terug. Hè? Ja, en ook, uh, ja. Als je een beetje speelt, dan komen de vingeren los en dan gaat het veel beter. Ik ben in Wezenbeek-Oppem, een klein plaatsje vlakbij Brussel. Op bezoek bij de Vlaamse Christian en Angele, die elkaar hier ook hebben ontmoet. Mijn man woonde vroeger op het kasteel van de Grunne in Wezenbeek. En uh, zijn vader was daar of hier. En via zijn zus heb ik, mijn, heb ik eigenlijk mijn man leren kennen. Die vertelde dat het bij hen zo plezant was. Ze hadden zo'n groepje muzikanten. Mijn man hield enorm van muziek ook. En hij had een paar vrienden die daar ook erg geïnteresseerd waren. En dan kwamen ze samen het weekend en dan speelden ze. Zou ik gitaar. zeggen? Ja. Mijn speelde, gitaar. gitaar, harmonica. Wie speelde? Banjo banjo of uh, mandolin. En uh, wat was er nog bij? Oh ja, een, een trommeltje. Ja, en een orgel. En een orgel. ja, Zijn vader was ook erg geïnteresseerd in orgel. Hè. Ja. En toen zei ze gewoon een keer langskomen. Want ik was, alleen, ik was kind alleen. En ik, en ik zocht wat vriendschap of een, hè, gezelschap. En toen zo is het eigenlijk gekomen. Ze waren met veel. hij enfin, met veel. Toch een groepje van vijf, zes. Maar het was eigenlijk alleen... Mijn oog was alleen gevallen op mijn, op mijn man. Dat hij van de natuur heet, ten eerste. En dat hij zo een echte man was. Zo een echte uh, puur ja. stuk. Ja, wat, wat is het eigenlijk? Dat, dat weet je zelf zo niet. Hè. Je denkt, uh, ja dat is een goede voeder, dat ze zeggen. Hè. Maar er waren bepaalde dingen die met die Jan ook. Maar dat vond ik niet wat ik bij mijn man vond. Als je die boom ziet, zien ik, dat heeft hij zelf geplant. Hè. Ongelooflijk, die zijn al echt 30 meter. hoog. Dat is echt een monument, ja. Hij dus zal weer terug een beetje... Maar hey, ik wil er ook niet te veel aan laten prutsen. Want ja, kijk, hij heeft dat allemaal zo gezegd. Hè. En dat doet hem dan natuurlijk. Hè. En verandert u ook door hem? Ik? Uh, dat weet ik niet. Dat weet ik niet dat ik verander. U bent ook heel sterk. Ja, dat denk ik wel, ja. Dat doen we altijd zo. Dan maken jullie koffie met een filtertje. Dan maken we een vlug. Ja, maar de man lust niet zo thee. Hè? Nee. Voilà, zo. Ik voel me nog geen tachtig, hoor. U voelt zich nog geen tachtig? Nee, nee, nee, nee. nee. Maar u bent nu? Zeg een keer dat ik nu ben, oma. Nu zit je 85. Ah, 85. 85. 85, voilà. Ik voel me veel, veel, veel. veel jonger hè? Christian werkt zich in zijn jonge jaren op tot politiecommissaris. Angela doet de huishoudschool. Ze verliezen elkaar niet uit het oog. En na een tijdje weten ze het zeker. Maar we dachten, ja, we hebben nu lang, we kennen elkaar en we willen toch trouwen, dus dan maken we er werk van. We hebben dan nu meer gevraagd van, dat was niet zo plechtig, dat was een, een, een overeenkomst. Dus... Er was niet iemand die zei, wil je met me trouwen? Nee, nee, hè, hey, we zeiden, nee, dat heeft niet gezegd, wij willen nu trouwen. We, zeiden, we dachten, ik was 25, jij 26. Ja. We waren klaar, dus waarom langer wachten? En ik, ik heb een beetje meer aangedrongen. Ja, ja. Want mijn man die zei, die ik zei, ja, maar verdienen wij we wel genoeg? Ja, we hetgeen dat we hebben, zouden we daarmee kunnen leven, ons plan trekken. Kinderen krijgen en zo en het en Een heleboel vragen. We dachten, waarom niet? Dat zal wel gaan. Hè? En zo zijn we gestart. Ja. Oh ja, ik had graag wat kindjes natuurlijk, omdat ik alleen was en dat had ik enorm gemist. En mijn man had ook graag kinderen. Hè? Ja. En we hebben daar nooit een bezwaar, nooit niks tegen gehad. Die daar kwamen, kwamen, waren welkom. Want hoeveel kinderen heeft u gekregen? Vijf, vijf. Maar het laatste was een tweeling, hè? anders hadden er vier geweest. Hè? Ja. En die liepen dan allemaal hier rond in het huis. Daar was wel druk mee, lijkt me. Deze plaatsje, dat we, dat is, we hebben dat zo niet ingericht, omdat dat voor ons gemakkelijk is. Als mijn man wilde een beetje. Maar dat was het plaatsje waar de kinderen speelden. Wat als we nu redenen. Hier waar wij nu op dit moment zitten in de woonkamer, hier liepen dan maar alle dat kinderen. Was in de kinderkamer, ja. ja, ja. Toen uh, met die deur open kon ik ze van in de keuken goed, hè? goed bezig zien. Hè? Ja. Hè? Het was gemakkelijk. Hè? Ja. U noemt uw man ook Peter, maar hij heet toch Christian? Ja, hij heet Christian, maar ik zeg nooit geen Christian. Ik zeg pap papske. Het <laughs> de... <laughs> is jullie <een komieke> familie. <laughs> waarom zeggen jullie Peter of papske? Uh, omdat de kinderen zijn paps. Hè? En ik zei dan ook papske die ik zeggen. Christian heb ik nu, nooit niet gezegd. Nee, nooit. Zij, zij kent me niet als Christian, dat is de, nee, iemand nee. anders. U bent paps. Okay. Ik ben papske hè. Ja. En dat is mamsken. <laughs> ja, dat is waar. Dus zeg, je zegt dat ook nooit, Angèle. Nee. Nee. Nooit. Ons paps nee. en ons mams, ja. Nee. Het is omdat de kinderen dat zijn misschien dat we dat zo verlengen. Ik, ik kom me aan u vast. <laughs> Geef me maar een arm. <laughs> Dat, dat tuinhuisje heeft mijn man ook gezet. Dat is een grief voor de tuin. en alles. Oh, dat tuinhuisje heeft uw man gemaakt? Dat heeft hij ook gemaakt. Ja, werkt zei... hij nog veel in de tuin? Hij werkte nog heel veel. Maar in één keer is dat nu de laatste tijd, de laatste maanden... is er veel, veel, veel achteruit gegaan. Ja. In één keer, keer is hij oud geworden. Zo. Uw man vergeet ook veel, hè? Hij vergeet heel veel, ja. Het is erom ik moet... Pas op, maar oh ja. Eh, ja, ik moet alles een beetje in de gaten houden. Want het is vermoeiend voor mij ook. is dat voor u om ermee om te gaan dat uw man Alzheimer heeft? Ja, dat is wel zwaar. Dat moet ik wel eerlijk zeggen. Ja. Maar ik moet zeggen, hij is heel lief en voorkomend en al wat je wil. Want mijn man was een hele... Naar die man, hè. Een echte man. Zo zou ik zeggen. Ja. Een mannenman. Ja, maar een van mijn vriendinnen zei nog, als ik hem zie stappen, ik, dat is nu echt een echte man. Een manier van stappen. Zouden. En verandert dat nu? Uh, Het is veel zachter geworden, ja. Veel zachter. Veel um, aanvaardt gemakkelijk dat hij geholpen wordt en zo, dat hij voelt dat het nodig is. Vindt u dat moeilijk om te zien dat hij zo verandert? Ja, dat is moeilijk, dat is waar. We moeten hem de indruk geven dus dat, dat hij toch nog heel belangrijk belangrijk is. als bijvoorbeeld als we moeten een overschrijving doen, ja, dan laat ik hem dat toch nog altijd doen, mis dat het te veel dat het lang duurt en zo, want dat is. Hè. Zijn jullie gelukkig? Natuurlijk, je moet uh, niet te veel hebben om te beginnen. Natuurlijk, de tijden zijn veranderd nu. Hè. Vroeger was het leven veel simpeler. Veel, veel simpeler. Op alle gebieden. Waarom is dat veranderd, denkt u? Omdat de mensen veel, veel, veel meer luxe hebben. Natuurlijk zijn er altijd beperkingen in uw leven. En moet je altijd beginnen met het begin. En niet te veel, niet te groot zien. Stilletjes aan uitbouwen, hè. Ja. Maar niets niks te verwijten aan elkaar en we verstaan elkaar heel goed. En uh, bof, dat is zonder problemen. Hè. Ik bedoel dat de mensen een beetje te veel eisend zijn. Elk moet wat toegeven. Want de perfectie zult je nooit hebben. Hè? Je moet een beetje elkaar leren begrijpen, maar het feit dat we lang elkaar kenden en dat we al veel moesten ontbreken, ontberen, hè? hebben we dat stilletjes aan geleerd. Mijn favoriet nummer? Hoor. Van alles, ik weet niet. Ik speel ze maar. Alles uit mijn kop. Alles uit het hoofd? Alles uit het hoofd, ja. <tied> Oude liefde hoest niet. Het was een documentaire van de KRO, gemaakt door Ingeloe Stol. Volgende week meer Oude Liefde, dan hebben wij Marijke en Jolande... over een relatie waarvan de buitenwereld het niet zag zitten... dat zij die met elkaar hadden. En volgende week ook Het Wonder van Venlo. Venlo heeft namelijk twee stadsarcheologen. Die werken op dezelfde Kamer, ook nog eens een keer. Maar wat gebeurde er? Eén van die archeologen vond in 2004 een middeleeuwse mikwe. Dat is een Joods ritueel bad. En dat was natuurlijk een sensatie. Er werd speciaal voor deze mikwe. Een mikwevleugel van 1,5 miljoen euro gebouwd aan het Limburgs Museum. Maar de andere archeoloog, die twijfelde. En dat doet hij nog steeds. En die denkt eigenlijk dat die, dat die, dat die mikwe helemaal geen mikwe was. Maar dat het een beerput is. Dus wat... Is er nu echt 1,5 miljoen euro betaald voor een gat in de grond... gevuld met stront, dat gaan wij volgende week gaan wij dat horen. Het zal een lekkere sfeer zijn op die kamer van die archeologen te Venlo. Heeft u nou, luisteraars, zin om eens een live radio-evenement te volgen... waarin u fysiek radiomakers kunt tegenkomen en ze ook kunt aanraken? Dan kunt u volgende week naar de brakke grond... Volgende week zondag namelijk, 13 oktober, om 4 uur s middags... de daar in de Brakkegrond, daar wordt de, de Korte Golf Radioprijs uitgereikt. En dat is de prijs voor de beste radiodocumentaire... of het beste hoorspel van drie minuten. Drie minuten. Die prijs die wordt... Niet alleen uitgereikt, maar er zijn ook nog een aantal documentaires... en hoorspelen en mooie radioverhalen die samen beluisterd worden. Dat zijn leuke dingen, luistermiddagen. Gewoon met z'n allen zitten en luisteren. Dat kunt u dus doen, 13 oktober, om 4 uur in de Brakkegrond in Amsterdam. Meer informatie daarover kunt u vinden op www.kortegolf.eu. www.kortegolf.eu u. En mag ik u dan tot slot nog even attenderen op de bijlooppost. Dat is de nieuwsbrief waarin ik elke week weer gewacht maak van wat wij gaan doen. De bijlooppost kunt u bekomen door www.hollanddoc.nl slash radio in te toetsen en daar een abonnement te nemen. Ook leuke luistertips en archieftips staan daarin. Hier zometeen de sport en daarvoor nog het journaal. En wij zijn er volgende week weer. Dag luisteraars. Dag dag, dag. Da, da, da.